Donderdag weer regen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Een nieuwe lichting telefilms in het teken van de liefde. Get Lost is er een van. Gaat over liefde in tijden van keuzestress. Willem Voogd is een van de hoofdrolspelers en die is hier zometeen te gast. Documentairemaker Mark Schmid vertelt over zijn favoriete filmscene aller tijden. En we gaan nu naar Austin, Texas. Want uh, deze dagen is daar het South by Southwest Festival. Dat is een uh, festival waar de sector zich uh, beraadt op de nieuwe trends en mogelijkheden... op het gebied van film, muziek en interactieve media. Erwin Blom is uh, van Fast Moving Targets, een platform over innovatie op media-gebied. En deze week zal hij elke nacht iets vertellen over wat hij uh, die dag heeft meegemaakt. Erwin, goedenacht. Goedenacht, hi. Ik sta op dit moment in een, in een rij voor uh, Pussy Riot. Een uh, vrouwenband uh, die uh, op een gegeven moment nog in, in, in de gevangenis is beland. Omdat ze uh, te, tegen de subjetting uh, uh, waren. Maar daar ga ik niet binnenkomen. Dus ik, uh, ik sta hier rustig in de rij. De ja, de het, is, uh, het is wel een gevarieerd programma. Je had het gisteren over burgemeester Kaan en over Elon Musk. En nu sta je weer in de rij bij Pussy Riot. Toch weer iets heel anders. Ja, absoluut. Het is heel gevarieerd. Uh, dat komt natuurlijk deels omdat het uh, uh, interactive is, internet, media en muziek en filmfestival is. Dus da daar komt het door, maar de organisatie kiest er ook heel duidelijk voor om uh, meer te zijn dan alleen een technologiefestival. Ook maatschappelijke uh, onderwerpen op de agenda te plaatsen of te laten zien wat er speelt uh, in, in die wereld. En ik denk dat dat, dat, dat hier ook een uh, voorbeeld van is. En gaat Pussy Riot dan uh, zingen of gaan ze iets vertellen? Nee, in dit geval is het echt een optreden. Dus, dus, uh... Oh, ze gaan zingen. Nou, dan kan je, dan kan je uit die rij gaan. Ja. ja. Zo ja, dan, mooi is dat, dat niet. Ja, is al waar, maar ja, dan, heb ik, dan heb ik het niet meegemaakt. Dat is dat, dat, dat ding. Want ik denk ook niet dat we het gaan halen. Ze hadden nog een hele lange rij en ze beginnen over volgens mij over vijf minuten of tien minuten. Dus ik denk ook niet dat we het gaan halen. Maar uh, ik had er wel graag even bij willen zijn. Wat zijn de dingen die je vandaag hebt leren kennen waarvan je vermoedt dat ze nog belangrijk zullen worden? Of uh, dat wij er over twee jaar ook van horen? Nou, ik denk, ik gaf daar gisteren al wel een klein voorzetje voor, maar dat is toch wat je eigenlijk uh, ook vandaag weer terugkrijgt. Want uh, even voor, voor wie het festival niet kent, er is vijf dagen lang over nieuwe media -ontwikkeling en ontwikkelingen, dan vijf dagen uh, muziek. Dus eigenlijk was vandaag de laatste dag die over uh, uh, technologie, trends en ontwikkelingen ging. Dus we zijn ook al met z'n allen een beetje aan het terugkijken. Wat speelt hier nu allemaal? En wat je dan gewoon heel duidelijk merkt, is waar het een aantal jaren geleden echt over de technologie ging. Dus wat kan er allemaal? En dat we daar met z'n allen gefascineerd door al waren. Zitten we nu in de fase van... oké, okay, we weten wat er nu kan. Maar hoe zorgen we er nu ook voor dat, dat, en dat de wereld daar zeg maar een beetje beter uh, van wordt? Dus hoe zorgen we er ook voor dat we er allemaal iets aan hebben en niet alleen maar dus een, uh, nou ja, de, de grote internetbedrijven van deze wereld. Wat mij betreft is dat echt het onderwerp. Maar dat gaat dan ook over diversiteit. Uh, het, ga, het gaat ook over uh, inclusiviteit. Dus hoe zorgen we dat het niet een uh, elitaire, uh, elitaire bezigheid is waar een kleine groep van profiteert... maar waar de samenleving van profiteert. Het gaat eigenlijk altijd zo. Hè? Er komt een uitvinding, een, een automobiel. En dan pas daarna gaan mensen nadenken over verkeersregels... milieuvervuiling en andere aspecten ervan. En zo is het met social media en dergelijke ja, ook klopt. gegaan. Ja, nou ja, dat klopt. Het is natuurlijk ook wel moeilijk, omdat... Je zou kunnen zeggen, het is, het is ook best wel... Als je alles van tevoren... Als je, bij alles wat er nieuw is, wat tevoren echt wil gaan bedenken... wat er zich allemaal zou kunnen afspelen... dan kan je natuurlijk ook zeggen dat misschien begin je dan wel nergens aan. Hè? Dan, dan, uh, dus, dus ik denk ook wel dat het de meest logische route is. Anders doe je het niet. Anders had je Facebook nooit uitgevonden. Ja, ja. Nee, dat is natuurlijk altijd. Van als je de, en dit zijn natuurlijk wel heel veel mensen die hier zitten... die, die bereid zijn om risico's te nemen... bereid zijn om een nek uit te steken, et cetera. Als diezelfde mensen aan het begin van een idee of een plan zouden gaan zeggen... van wat kan er nu allemaal... Precies uh, het gevolg van zijn of uh, wordt dit wel een succes? Zijn er zijn mensen die ook wel met een, met een geloof van start gaan en soms word je teleurgesteld uh, in dat geloof. Merk je nou dat die, die techbedrijven die daar, die daar ook zijn, hè, want Facebook spreekt en, en uh, al die andere giganten zijn er ook. Merk je nou dat ze echt bereid zijn om, om daarover na te denken of, of is dat meer dat ze het lippendienst bewijzen en gaan ze toch voor het geld uiteindelijk? Hoe komt dat op jou over? Nou, dat kan ik. Of die bedrijven uh, zeg maar, te vertrouwen zijn. Of je, dat, dat, dat, ben ik, dat, dat weet ik niet. Maar wat je wel ziet, dat gewoon de, de hele community, zeg maar, de mensen die met dit onderwerp bezig zijn, eh, je, je, je kwam geen uh, panel tegen, geen spreekbeur tegen waar dit onderwerp niet speelde. Dus je zou, als, het, als je hoopvol bent, zeg je. Uh, als al die mensen dit zo. Uh, belangrijk. Uh, en daar gaan we met z'n allen voor zorgen dat die bedrijven wel iets anders moeten gaan doen. Daar ben ik eerlijk gezegd best wel optimistisch over. Uh, dat dat merk je bij Facebook zelf ook al op dit moment. Want uh, uh, het loopt op een bepaalde manier leeg. Ze hebben alleen maar kritiek en dat willen succesvolle mensen uiteindelijk ook niet. Hè? Mensen moeten het wel een sympathiek uh, forum blijven vinden. Erwin Blom, dankjewel. Nou ja, oké. Okay, okay, heel graag. Ja, wat wilde je dan. zeggen? Ja, sorry. De rij oh ja. De rij voor uh, Pussy Riot. Ja, ja. Ja, dus, uh, en dan, dan praten we morgen verder bij. Nou, uh, veel uh, plezier met de muziek van Pussy Riot en uh, sterkte. Ja, dankjewel. Erwin Blom, dankjewel. nacht. We gaan luisteren naar uh, Eddie Salimon en dit nummer heet Memories. All these emotions that I've been keeping about you and I woke, I will let it fall through my fingers, and now I feel so worthless in life without you, and it I uh, uh, uh, uh So why didn't I try? To keep you in my life, Oh, because I I love you oh, oh. So why did I try hard to keep you in my life Oh, because I need you I, I do I never told you I loved you oh, yeah. Looking back over memories should I should have tried not to let you leave But I know It's my fault Cause I know To let go I'm looking back over memories. Should I try not to let it? And no, it's my fault. Cause I know the let go. So should I take this chance today? To rid myself of all this pain and stop this breathing. Chair open ceiling. You know that your voice still echoes around the walls of my skull. And it's a bit of pill to swallow. And now I'm numb, fucked and hollow. De rubriek heet Openkaart 150 vragen over werk en leven. Te gast Willem Voogd. Get Lost is de titel van een romantische komedie. Te zien morgenavond op de televisie. Verder speelde hij in de meest case films. Hij was de stuntelige Meester Kees. Groot succes die film. Zat ook in knielen op een bed violen. heeft heel veel uh, toneel ook gedaan. En maakte onder meer een uh, voorstelling over soul legende Sam Cooke. En morgen dus Get Lost. Willem Voogd, hartelijk welkom. Dankjewel. Het verhaal is eenvoudig. Een. een uh, meisje krijgt een vaste baan aangeboden... waar ze misschien wel geen zin in heeft. Ja. En haar vriendje vraagt haar ten huwelijk. En uh, ze krijgt het benauwd en denkt... ik ga naar India, mm -hmm. waar ze nooit zal aankomen. Nee. En in plaats daarvan gaat ze stiekem op vakantie in haar eigen stad. Precies. En wordt een van de toeristen waar ze zich altijd zo aan ergert. Ja. En de jongen, dat ben jij, en die weet van niks. Dus nee. die wordt eigenlijk een beetje beduveld. Mm -hmm. Als ik meer vertel, dan, dan verraad ik de film. Maar, maar dit is... <lacht> Dit is zeg maar de bal die op de stip ligt en, uh, en jullie, uh, jullie trappen hem erin. Eigenlijk, daar komt het op neer, volgens mij. Uh, ja. ja, dat klopt wel, ja. ja. We kunnen er vandaag volgens mij ook niet zo gek veel over zeggen, over, nee, ja, ja, ze over gaat, je rol. En, nee. en, ze gaat op zoek naar, naar zichzelf en um, wil dat in India doen, maar uh, durft dat eigenlijk niet aan. En gaat het uiteindelijk, omdat ze niet thuis durft te komen... Um, maar op zoek naar zichzelf in haar eigen stad. En dan met alle problemen, dat, dat ik niet weet dat ze er is. En dat zij natuurlijk niet ontdekt mag uh, worden. Ja, romantische komedie, dat gaat allemaal uh, helemaal mis, natuurlijk. Ja, nou, <lacht> we hebben. We, we, ja, gewoon uh, kijk naar die film en, uh, en, en zie voor jezelf. Want we kunnen hier wel heel lang en diepgaand over, over spreken. Maar volgens mij is er verder ook niet zo ontzettend veel over over te vertellen over Ja, over nou, nou dan klinkt het wel net, <laughs> net alsof de film helemaal niks is. Nee, nee, dat maar, bedoel ik niet. Maar, maar het is... zonder er iets over um, te verklappen, ja, daar ben ik wel met je eens. Hoe was het uh, voor jou om deze rol te spelen? Want, want het, het lijkt me een personage waar je, waar je ja, de, deze jongen deugt gewoon. Het is, het is een goede jongen, het is een aardige jongen. Hij weet wel wat hij wil. Bij hem zit ook niet zozeer de twijfel. Je vraagt je bijna af waar, waarom, ze nou, waarom ze nou in godsnaam uh, uh, twijfels heeft. Ja, jongen, het is een beetje de ideale schoonzoon, deze jongen. Ja. Althans, de, de, tot zeker twee derde van de film. En mm -hmm. uh, ja, ja, ja, ja, jij zet dat heel mooi neer. Dank je wel. Maar, maar het lijkt me verder ook niet, niet, niet een ontzettend uh, een, een rol... waar je heel veel in kan leggen. Nee, nee, ja. Dat, nee. Het, het is, um, staat op zich niet ver van me vandaan. Gewoon een jongen van mijn leeftijd. Dan ga ik niet trouwen en uh, ben ik niet... Uh, in, in uh, ja, oh, staak, ja, weet um, je wat wil ik wil eigenlijk zeggen? Ik vind het al zo moeilijk om te praten over rollen en hoe of het moeilijk was om een rol te spelen of of niet. Ja, dus... je, je doet het gewoon als je vakken je doet het gewoon professioneel en goed en, en naar nou, dat heb je wel te doen, ja, ja, ja. ja. Is, is het wel iets dat je herkent? Want het grote thema, het achterliggende thema van die film, is natuurlijk wanneer begin je aan het grote leven, mm -hmm. ja. stel je het nog even uit. Ja. Zo, ik heb het idee dat dat elke generatie. Het steeds verder uitstelt. Ja? Dat, dat moment van instappen in het grote leven. Ik weet niet of het waar is wat ik zeg. Ik, ik, ik, ik, heb, ik heb geen idee. Ja, ik ben nu wel ben nu 29. En uh, ik zit inderdaad ook wel te denken over. Ja, waar wil ik gaan wonen. En samen met mijn vriendin. Wat willen we gaan doen. en Kinderen. Ja dan. En hoe? wanneer dan. Maar ja, ik weet niet. Was jij daar eerder mee? Nee. nee maar ik, ik heb dat ook altijd heel lang uitgesteld. Ja. De grote dingen. Maar op een gegeven moment dan teken je voor een hypotheek. En dan heb je een vaste baan. En dan. Ja, dan ben je misschien toch gewoon... Later is gewoon nu, dan ben je er gewoon. Ja, ik denk dat, dat je gewoon moet doen wat je leuk vindt. En dan, dan komt dat wel goed. Zo'n zo idee heb ik. Mees Kees dan. Want, want, want dat is een, een, een film die door heel veel mensen is omarmd. Mm -hmm. J, jij bent uh, Mees Kees. En, en, uh, word je nou ook op straat nageroepen door, door de jeugd? Uh, ja, elke dag. Echt elke dag? Ja, nog steeds elke dag. Het is, heel, het is bizar. Het is, um, de laatste meest case film waar ik in zat... want de rol is dus overgenomen door Lena de Ridder. Maar waar ik in zat is 2014 uitgekomen. Nou, dat is alweer een tijdje tijd terug. tijd geleden. Maar, maar het blijkt dus dat als, als kinderen... Uh, had ik geen idee van, maar als, als kinderen een film leuk vinden... dat ze dan wel honderd keer kunnen kijken. En echt letterlijk, honderd keer. Dus gewoon papa, en mama mag die nog een keer aan. Ja, en dus... dus, dus dat wist ik eerst niet, maar daardoor kan dus, kunnen die acteurs gewoon op het gezicht gebrand zijn. En, en gewoon, die, ja, ik, ja, ik ben gewoon zo vaak, als jij heel vaak iemand bekijkt, weet jij hoe die eruit ziet? en Of ik nou een baard heb, of ik mijn haar blond heb, of. of uh, altijd, ik word elke dag herkend. En kinderen lijken me daarin wat, wat directer dan volwassenen. Ja, volwassenen zeker. die, die <laughs> denken: oh ja, dat is die acteur. Ik zeg maar even niks, die kijken misschien drie keer, maar, maar verder niet. De kinderen die zijn heel direct daarin. Het is ook heel, heel leuk en heel schattig, maar soms als ik moe ben of een kater heb of, of, of haast heb, dan is het wel moeilijk om daarmee om te gaan. Maar het is meestal heel positief en heel lief. En, en ze, ze zeggen ook meestal dingen uit waardering, omdat ze je tof vinden of, of, of vet vinden wat je gemaakt hebt. En nou ja, dat, dat, dat is heel fijn om te horen. En moet je dan nog uitleggen dat je niet echt meest case bent? Of hebben ze ja. dat wel door? Oh. Ja, en ik krijg ook vaak de vraag of ik een keertje bij hun les wil geven of, um, of, of dat soort dingen. Maar dat, dat moet ik uitleggen dat ik acteur ben en ook andere dingen doe. En soms, soms gaat het erin en soms niet. Maar <lacht> dat, dat, ja, dat vind ik wel heel lief en naïef van kinderen. Dat ze dat gewoon geloven in die wereld, wat ze op de televisie zien en geloven dat dat echt is. En dat zouden zou volwassenen ook nog wel meer mogen hebben, die, die, die fantasie. Jammer dat we die kwijt raken. Ja, en ze zien eigenlijk ook heel helder wat het natuurlijk uiteindelijk zo is. Dat, dat acteur ook een vreemd beroep is. Als je het goed doet, dan word je echt je personage. En, en even later ben je het toch weer niet. Ja. Dat... Het, het, ik, vind, ik vind het een wonderlijk beroep. Hoe, hoe is dat gekomen dat je dat wilde doen? Wanneer wist je dat je acteur zou kunnen worden? Ik heb geen idee. Is gewoon gebeurd? Ik, ja, ja, het klinkt heel stom om te zeggen, ik heb geen idee. Maar, um... Ja, op, de, op, de, op, de, op, de, op de middelbare school had ik al af en toe rolletjes. Of hier en daar speelde ik in, in, een, in een gastrolletje in een film of in een serie. Eh. En ik had drama op de middelbare school. En dat was, vond ik hartstikke leuk. Als, als, als keuzevak had ik dat, als eindexamenvak. En op een gegeven moment moest je gaan kiezen naar welke universiteit je ging. En of, en, en, ja, ik, ik, ik wou me niet. Ik, ja, ik dacht, ja, ik, ik heb gehoord van een toneelschool. Want een, een jongen die een jaar boven mij zat, was aangenomen in Maastricht op de toneelacademie. En toen dacht ik, ja, dat. dat je kan dus dat doen. Het leukste. Toen heb ik overal auditie gedaan, heb ik overal afgewezen. En, en. Het jaar daarop ben ik al aangenomen in Maastricht. En. Ja, dat is allemaal een beetje vanzelf gegaan. Maar het, het, is, het is ook. vanzelf gegaan, omdat ik het leuk vond. Ik vond het gewoon heel erg leuk om, om te spelen, te acteren. En ja, dan. is dat eigenlijk het enige waar ik mee bezig ben geweest. En daar krijg je energie van. En ja. dat moet je dan uiteindelijk ook doen. Ook al is het een, een riskant beroep misschien Gigantisch in sommige opzichten. Ja. Maar, maar als dat echt je, je, je passie heeft... Dan, dan moet je daar natuurlijk in duiken, lijkt me. Ja. Dat Zullen we beginnen met de, de, de kaarten? Hier, uh, oh, ja. hier staan ze. Ja, mag ik er gewoon eentje, ja, ga je gang. eentje pakken? Ik, de eerste zie ik al, dus die ga ik niet pakken. Uh, ben je wel eens in therapie geweest? Uh, nee. Nooit? Nee, nooit. Uh, ik heb het wel eens overwogen omdat ik na de toneelacademie uh, opeens een zwart gat kwam. En uh, geen idee meer heb waar je naartoe moet of wat je moet doen. Of, of, of, eh. Maar nee, nee ik heb het nooit, ben nooit echt in therapie gegaan. Je dacht ik red het wel, ik los het wel op. Nou ja, ja ik had het niet echt no niet nodig denk ik. Ja. Ik heb een moeder en een, en een, en een vader waar, waar ik alles tegen kan zeggen. En, en dat is blijkbaar tot nog toe voldoende geweest. Laten we nog een vraag gaan. Ja. Kijken. Dit is... Welk bedrog is je sterk bijgebleven? Oeh. Ik heb um, ook wel bedrog. Ja, ik denk het grootste bedrog... wat, wat we elk jaar uh, nog steeds terugkomt... is, is, is Sinterklaas... Dat je ouders zeggen dat er een oude lieve man is. Ja, ja want ik, ik, ik weet nog dat ik in groep drie zat op de basisschool. En, en ik was bij Sinterklaas, kwam bij ons op school. En um, ik herkende hem ergens van. Ik dacht, ik herken die man, ik herken Sinterklaas. En op een gegeven moment kwam ik erachter, die stem ken ik. En, en, en, en hoe, die, hoe die ruikt ken ik. En, en toen bleek dat mijn vader te zijn. Mijn vader speelde bij mij op de basisschool Sinterklaas. En dat was ook wel moeilijk om hem niet te herkennen. Ja, nou ja, je, je geloofde Dus als kind heb je heel erg sterk de fantasie. En, en, en, en geloof je in alles. Dus ook, ook wat je op televisie ziet. Dan geloof je dat meest Kees een, een meester is. En um, als, als kind heb je ook het geloof... of wil je heel graag geloven dat het echt is. Dus, dus alle, ook al... Volgens mij heb ik ook wel eens een keer gehoord van, van onderzoek... dat gewoon iemand zich in een ruimte met allemaal kinderen... Om begon te kleden tot Sinterklaas. De kinderen keken niet naar die man. Tot het moment dat hij zijn stem opzette en, en zijn meid erop had. En die kinderen dachten gewoon echt: dat is Sinterklaas. En, en dat, omdat dat geloof zo sterk is. Maar dat was toen ineens. Uh, pom, voorbij. Ineens was het gewoon je vader. Wil dat ook zeggen dat je vader een, ook een beetje een acteur was? Dat hij die rol op zich nam? <laughs> dat ze hem um, daarvoor uit. Uh, ja, hij, hij schijnt wel. Uh, to, uh, toen Hij, een jaar of 18 was een heel goed hebben, te hebben gespeeld. Dat zijn eigen moeder hem niet herkende. Die dacht dat hij niet mee had gespeeld, omdat ze hem, ze had hem niet herkend um, Maar hij, hij, is, nou, hij is geen acteur geweest. Hij is wel naar de Filmacademie geweest en is uh, een regisseur geweest van, van uh, drama en fictie. Maar hij is ermee gestopt toen ik, uh, toen ik geboren werd. Dus ja, ik denk wel dat hij dat, dat kan, maar niet. Ja. Maar het zat wel ergens. Ja, het is bij jou niet het... uit de lucht komen vallen. Ja, dat weet, weet ik ook niet. Vond ik alles zo raar of dat... Ja. Of dat helemaal zo zit, ja. Nee. Laten we nog een kaart trekken. Ja. Uh, iets meer aan de voorkant. Wie was je eerste liefde? Oeh, dat zijn, zijn er meerdere, ja, verschillende vlakken. Ik, uh, mijn eerste liefde, echt eerste liefde, was een basisschooljuf. Dat, uh, dat echt was, verliefd ja, op die Ja, daar was ik verliefd op... Ja, dat vond ik gewoon zo'n lieve vrouw. Zo, Daar was, ja, was ik echt heel erg verliefd op. Dat is nooit iets geworden. Dat zou ik wel <laughs> ik, was, uh, ik was vijf en zij was... Nou, ik heb geen idee hoe oud zij was. En um, ja, ik heb het eerste middelbare schoolvriendinnetje gehad. Ik weet niet of dat echte liefde was. Toen was dat de echte liefde. En uh, op de toneelacademie een eerste echte echte liefde, denk ik, gehad. Maar nu heb ik het gevoel dat ik nu... Mijn eerste liefde. De ja. eerste echte grote ja, liefde. Want dit is wel het meest serieuze. En we zijn nu drie jaar samen. En bij uh, haar, denk ik wel, bij, bij, bij Vivian, denk ik wel van. Wauw, jij bent, jij bent zo echt. Mijn grote liefde. Of mijn, Ja, ik weet niet of dat. dat steeds ja, met een stap verder gaat. We gaan nog een, uh, ja. een kaart doen. Um, wat is je favoriete gereedschap? Oeh. Wat is dat over vraag? Ja, vind ik, ja. ja. je kan het op vele manieren interpreteren. Is dat een hamer of een schroevendraaier? Maar je kan ook zeggen je, je oh. stem of je, nou ja, je mimiek. Dat is ook een soort gereedschap. In, in, mijn, in, mijn, in mijn acteur zijn... Ja, um, in, in mijn hele lichaam is mijn gereedschap. Ik, ik, moet, ik, ben, mijn, ik ben mijn eigen uh, viool moet ik maar zeggen. Je bespeelt jezelf. Ja, ja want, want je moet je, je stem veranderen, je mimiek veranderen, je, je fysiek. Um, hard praten, zacht praten, hoog, laag. Um, je moet in, in, in, in conditie blijven. Dus eigenlijk wat dat betreft is, is, ben ik zelf eigenlijk mijn favoriete gereedschap. Nou ja, dus dat klinkt ook heel raar. <lacht> heel raar, maar... Het, het... Maar dat is wel interessant, want dat betekent dat je, dat je jezelf, of, je, of in ieder geval je lichaam, goed moet kennen. ja Je moet precies weten hoe hoe het eruit ziet als jij een wenkbrauw optrekt. of hoe het eruit ziet als jij een mond op een bepaalde hoek hebt. Klopt. Weet je dat precies? Weet jij precies hoe je overkomt op anderen? Nee, nou ja, niet precies. Dat weet ik niet. Mensen denken wel eens dat ik in het echte leven ook zomaar kan acteren. Of, of kan liegen of doen alsof. Maar dat is totaal iets anders dan, dan een, een, een script lezen. en, en daar een, een tekst van iemand die, anders is zo goed mogelijk, zo, ja, zo goed mogelijk um, overbrengen. Um, ja, ik heb natuurlijk wel, op, op de Toneelacademie uh, krijg je les in, in, in, in bewegingsles drie keer in de week in Maastricht. Um, drie keer in de week stemles en, en los van zangles, maar stemles bijvoorbeeld dat je je stem weet te controleren, uitdiept. Um, ik had bijvoorbeeld een vrij Amsterdamse accent, af en toe hoor je het nog wel. Maar um, we hebben geleerd om sowieso accentloos Nederlands te kunnen spreken, uh, om een soort, soort blanco te zijn en da daarop... Op dat blanco um, palet te kunnen kleuren. Zodat je niet al gekleurd bent. Ja, want het is, heel het is heel gek als je geworden, een, ja. een, een, een gezin hebt dat de vader uit Amsterdam komt, de moeder uit Groningen. en de twee kinderen Zeus en, en Limburgs praten. Dat, dat, dat, dat, dat zou dat, niet dat, werken. Dat, dat geloof je niet. Dat, dat klinkt heel raar. Dus, dus daarom moet je zo. Ja, Vooroordeelloos um, kunnen zijn om dat dan weer in te kleuren. Ik, ik, ik kan mezelf daardoor jonger maken of ouder, of, of, of uh, meer een Amsterdam-straatschoffie maken. Als ik in de tram sta in Amsterdam, ga ik, ga ik wel zelf meer zo praten. Um, en daarmee, um, ja, weet ik dus wel een beetje hoe ik overkom. En, um, maar het is ook veel gewoon op gevoel, op gevoel actief, je hebt ook een voorstelling gemaakt over uh, Sam Koek, alweer, alweer een tijdje geleden. Ja. Vertel eens hoe dat tot stand kwam. Uh, dat was heel leuk. Um, dat was heel leuk. Uh, een vriend van me, uh, uh, Ralf Koijman, zat ik samen in Maastricht, hij deed de regieopleiding. Um, we, uh, hij kwam een keertje naar me toe en zei... ik heb nu een plaat gekocht van Sam Cooke op een rommelmarkt. Het is fantastisch. En ik ben, hij was op een nacht Wikipedia, het internet in Sam Cooke gedoken... en dacht, deze man heeft zo'n fascinerend levensverhaal. En, en Het is meer dan enkel zijn liedjes. En het is, hij heeft gevochten voor, voor de civil rights movement in, in, in Amerika. De, de, de, de, de donkere, gewoon de black lives matter, maar dan... Toen? 50 jaar geleden. Uh, met Malcolm X en Martin Luther King. Uh, en dat was, dat was, er zit zoveel um, drama in die man. En tegelijkertijd maakt hij zulke goede muziek. Daar zijn we ingedoken en hebben we onze creativiteit daarin in, in, uh, um, in kunnen stoppen. En, en zelf een voorstelling geschreven. Um, met twee muzikanten erbij. En een, een derde acteur erbij en, uh, die gespeeld. En dat was... Ja, dat is, Spelen is fantastisch, maar zelf iets maken en bedenken... Um... En uitwerken, dat, ja, dat, dat, dat, is, dat is natuurlijk weer een hele andere kunst. Dat, ja, dat, is, dat geeft zoveel vrijheid. En Sam Koek, zijn dood is natuurlijk ook een, een aspect. Nooit helemaal opgelost. Dat is een mysterie, ja. hij, hij, hij was op het hoogtepunt van zijn roem, de grootste ster van zijn tijd. De mooiste jongen, mm -hmm. de mooiste stem. Ja. Hij kon dansen en ja. hij ligt ineens dood in een motel. Duidelijke misdrijf, hij is vermoord. Mm -hmm. Maar wie zat erachter? En maar we niemand weet het... hoe... Of we precies... zullen het we misschien wel nooit weten? Was, nee, het, was en... het iets met een meisje? Was het, was het misschien wel iets vanwege de Civil Rights Movement? Ja, kan, kan heel goed. Ja, dat, dat, dat, dat blijft fascinerend. En dat mysterie, hebben we, gelukkig was dat mysterie er, waardoor wij vrij hebben kunnen fantaseren op, op, op zijn leven en op zijn dood. Dat, ja. Wil je dat vaker doen? Uh, um, voorstellingen echt maken? Is dat, is dat um, een ambitie van je? Nou, ik heb het daarna nog een keer met, met Ralph gedaan, maar dan over um, um, Jim Morrison. En die ook een ander, heel turbulent leven. En, en ook een mysterie uh, rond zijn dood. In, en ook een uh, jonge dood, ja. Uh, ja, um, dus dat we hebben, hebben we nu twee keer gedaan. Um, ja, dat, dat wil ik wel vaker doen. Maar op de ene of andere manier is dat nu niet voortgekomen. Ik, um, op de parade maak ik wel zelf dingen. Um, zelf scènes of, of, of stukjes. Maar uh, ik heb steeds in regies daarna gestaan en, en kunnen staan. En... Uh, ja, het is ook een kwestie van tijd natuurlijk. Ja. Je gaat er niet helemaal over. Morgen uh, Get Lost te zien op de televisie, half negen, NPO 3. Willem Vogt, dankjewel. En we gaan luisteren naar een van die uh, liedjes, ja, misschien wel een van de mooiste stukken van Sam Cook. Met die onvoorstelbare stem van deze man. Zegt bijna alsof er iets buitenaards over ons is uh, neergedaald. Wat fijn. Lost and Looking, dankjewel. Ja, ook bedankt. I'm lost and a looking for my baby. Wonder why my baby can't be found. I'm lost and a looking for my baby. Lord knows my baby ain't around so i'm lost and a looking for my baby wonder why my baby can't be found lost and a searching for my baby Lord knows my baby ain't around. Crying for my baby, crying all alone. Calling for you, come home, come home. I'm lost and I'm calling. For my baby Baby Won't you please Come home oh, I'm lost And I'm calling For my baby I need you Cause I'm So Sam Cook was dat. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Maartje Duin. En het is uh, de eerste aflevering in een reeks minuten over De Fabriek. Pst, Eén minuut. De Fabriek. Het is indrukwekkend, het is groot. Het is ook een beetje onheilspellend natuurlijk. Maar alles wat je ziet is functioneel. Die lichtval daarachter op die buizen, dat vind ik echt geweldig mooi. Dat komt heel dicht bij een natuurgebied. Dus je ziet eerst een buizenstelsel, je ziet een ton, je ziet een afvoer. Maar als je dat aan het tekenen bent, dan moet je echt letterlijk... centimeter voor centimeter kijken hoe het precies zit, die constructies. Moet je eens kijken, die kleuren, dat is gewoon paars, hè? En dan zie ik, nou, die buis die gaat daadwerkelijk daar in die ketel. En daar is een deksel en daar is een schoorsteen. Kijk, die zit met een ketting vastgekrezen aan het hek werkt. Het ziet er ook interessant uitzien. Als je naar beneden valt, dan hangt hij aan een lijntje aan de stijger. De meeste mensen vinden het eng en die denken aan vervuiling. En bij mij overstijgt de fascinatie voor die techniek. Voor mij is het absoluut kunstzinnig. Deze week is het boekenweek en uh, het thema is natuur. En op deze zender uh, is gevraagd aan luisteraars om een fragment uit de literatuur te kiezen... dat iets te maken heeft met natuur en dat om uh, wat voor reden dan ook. Favoriet is Helene Landolt vanuit Zwitserland. Goeienacht. Ah, ja, met uh, Helene. En ja, ik uh, heb een fragment ingestuurd... Ja, de onsterfelijke, onsterfelijke Nachtegalen van Aaldrik Pot en Barbara ja. de Beaufort. Wa waarom vind je het zo mooi? We gaan er straks naar luisteren... maar, maar vertel even waarom je dit zo graag uh, nou, leest was, Vorige maand was ik in uh, Nederland en uh, toen kwam dit boek kwam net uit. En ik ben erin gaan lezen. De eerste keer heb ik het veel te snel gelezen... want uh, het was heel erg boeiend en zo... En toen ben ik toch een tweede keer ben ik het gaan lezen omdat er toch wel erg veel bespiegelingen en uh, leuke fragmenten in zijn en zo. Die ben ik toen met de potlood gaan aanstrepen en zo om dat weer terug te kunnen vinden. En uh, ja, maar uh, ik, ik ben er nu de derde keer al mee bezig. Dat is natuurlijk ook omdat, uh, omdat ik wist dat ik hier in de uitzending kom heb ik het nog eens een keertje goed nagelezen. Maar uh, het is zo boeiend geschreven. Uh, ik vind ook de manier waarop dat boek... Uh, in, in de vorm van een, een dagboek... waarbij Barbara en Aldrik elkaar hun waarnemingen en hun ondervindingen schrijven... Uh, vind ik zo boeiend. En ik herken er zo ontzettend veel in van wat ik misschien wel ondervonden heb, maar nooit zo verwoord heb. Waar en gaat het boek, het boek over? Kun je het boek omschrijven? Het, nou het boek gaat eigenlijk over waarnemingen van het afgelopen jaar. En uh, Ze hebben elkaar iedere maand, hebben ze hun waarnemingen, hebben ze elkaar toegestuurd. En uh, ook vaak uh, commentaar geleverd en zo, of vragen gesteld. Alles wat bij ze opkwam. En, uh, en wat voor nou, waarnemingen dat dus zijn heel... dat? Waarnemingen uh, Van de natuur. Uh, dus uh, dieren, uh, planten, uh, weer. Uh, van Barbara zijn er prachtige beschrijvingen... van, van zo'n zo hele donkergrijze lucht... waar dan nog een bleke zon in hangt. En dan uh, uh, een fel groen oplicht en zo... Uh, ik mis ook absoluut geen illustraties erin. Want uh, je zou kunnen zeggen van ja, een natuurboek zonder illustraties. Maar de beschrijvingen zijn zo dat ze eigenlijk een illustratie zou storen. Voor Het is gevoel. al zo beeldend beschreven, je hebt geen plaatje meer Het nodig. Het is heel beeldend. Ik uh, zelf schilder. Maar uh, ja, uh, ze... Ze zijn, voor mij zijn ze echt zo beeldend beschreven. Ik zou het bijna kunnen schilderen naar, uh, naar wat er verteld wordt. Je hebt het met, uh, met, met smaak aangeprezen. Ik heb, ik, heb, uh, ik heb meteen zin om aan het boek te beginnen zoals je het uh, beschrijft. Dat nou, uh, moet je zeker doen, want uh, je mist wat als je het niet doet. We gaan, luisteren naar het, uh... Uh... We gaan luisteren naar het fragment van uh, ja? de onsterfelijke nachtengalen. Dank, ja. Helene Landelt. En veel uh, plezier en succes in uh, Zwitserland. Veel leesplezier ook. Ja. En uh, ja. hier is het fragment, dank je wel. Aan het lijstje met onmisbare vogelgeluiden... wil ik graag de spotvogel toevoegen. Die we al een dag of wat horen hier. Een onstuitbaar ADHD'ertje. Een charmante spraakwaterval. Een stand-up comedian die zichzelf reuze grappig vindt. En ik ben het met hem eens. Een ander onmisbaar geluid is ook terug, het ruisen van de bladeren van de grote populier. Wat duurde het dit jaar lang voor er wat te ruisen viel? Maar nu zitten ze eraan, alle 613.024 blaadjes. Uit de Onsterfelijke Nachtgalen door Aaldrik Pot en Barbara de Beaufort. En ik hoorde, als het ware, het ruisen van thunder.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 En zijn naam sat op hem was dood. En hel volgde Johnny Cash van de American Recordings die hij op het einde van zijn leven maakte, The Man Comes Around. Ik ben geen smart man. Everybody, je robbery! Nou, I'm ik goed ben, ben Silly Rabbit. <laughs> Welke scène uit een favoriete film zal altijd bijblijven? Dat vroegen we aan bekende filmmakers. Vannacht de scène van documentairemaker Mark Schmid. Bekend van onder meer de film Het Chimpansee-complex... over de wens en mogelijkheid of de onmogelijkheid om chimpansees te begrijpen. En van de regels van Matthijs over een autistische schoolvriend. En laatst maakte hij ook nog een film Bewaarders. Die was op tv te zien. Die gaat over de gevangenisbewaarders... van de grootste en modernste gevangenis van Nederland in Zaandam. Vannacht... De favoriete scène van Mark Schmid. De scène die ik heb gekozen komt uit de film Gumo van uh, Harmony Kareem. En speelt in een ja, klein stadje ergens in Amerika na een uh, orkaan. Een paar jaar ago, een tornado hit this place. Op de opening van de film zie je ook allemaal nieuwsbeelden, heel grof. Uh, van uh, beelden van vlak na de orkaan. Uh, Winkelwagentjes die in de lantaarnpalen hangen en dat soort beelden allemaal. En de rest van de film is uh, ja, dwarsdoorsneden van dat stadje. en, en mensen, weinig geld. Uh, een beetje retarded ook vaak, die daar uh, overleven. Met name één, één jochie, wat dan min of meer de ho hoofdpersoon is, die volg je dan. Maar je kunt heel veel uitstapjes naar andere mensen. Dus je leert echt het stadje kennen. En het is een film zonder heel duidelijk verhaal. Het is een soort samenraapsel van scènes. Um, ja, bijna een soort documentair portret lijkt het. Het is niet elke motief, maar dat gevoel heb, heb je wel. It's, it's right nearby here. Is right around here. Where? Well, I'm not sure exactly, but is there a map? There's a map in the glove box or here somewhere. Maybe it's under the seat down there. Let me, let me see if I can. I don't see no map around. Maybe I can. It down there. What, What are you doing? But, Why are you trying to I touch me, Googie? Do anything, pervert? Ah ha! Get out of here, Googie! Come on! Yeah, ja, vooral de sfeer die heeft heel veel impact op mij gemaakt. Het heeft een soort raar soort ongemakkelijke mengeling van realisme en absurditeit. Die ik echt heel spannend vind. Dus het is, er gebeuren dingen die echt heel. die je bijna niet gelooft. Maar het zou waar kunnen zijn. Dat gevoel de hele tijd. Je, dat jochie met zijn vriendje loopt hier rond met een luchtbuks... en dan gaan ze katten afschieten... en die aan de Chinese uh, plaatselijke restaurant verkopen. Je denkt, ja, dat is leuk verzonnen. Maar ja, het is ook niet totaal onmogelijk. Dat soort situaties, dat jochie loopt daar met rare roze konijnenoren rond... en zingt liedjes... Uh, Het is wel een raar soort combinatie die heel spannend is. Okay, come on, put it back up, put it up. Let's go. Go, on, man. De go, go, go. De scène die ik heb gekozen is... Ja, ik noem dat altijd de keukenscène uit Gummo. Dat is een, eigenlijk een scène die... een beetje een vreemdkurper is in de film. Het heeft niks met de rest van het verhaal te maken. De hoofdrolspeler of de hoofdpersoon zit er ook helemaal niet in... Uh, je bent opeens in die ruimte. Het is een keuken. Een woonkeuken waarin een stel mensen. Ja, familie en aanhang en vrienden. Een soort extended family. Dus een man of tien of zo. Of man, vrouw, mannen en vrouwen zitten in die keuken aan een keukentafel. En ze he gaan een armpje drukken. En er zijn een aantal verschillende mensen die armpjes gedrukt worden. En, en er is één hele grote stoere man en uh, die vliegt de, de hele tijd. Eerst van zijn zoon. En dat is natuurlijk al een vernedering. En later dan ook nog van een vrouw. En vervolgens uh, wordt hij boos en begint hij uh, die tafel in elkaar te trappen. Van die keuken. En de rest van de mensen staan eromheen en die juichen hem toe. Maar manier die, die oprechte boosheid van dat hij verloren heeft... Die, die slaat om in een soort baldadigheid, waardoor het weer leuk wordt. En dan gaat iemand anders zich er ook mee bemoeien... en die slaat dan weer een andere stoel kapot... waardoor er een raar soort vrolijk vandalisme in die keuken is. <tie> En uiteindelijk is het uh, hele keukeninterieur kapot. En dat is het einde van de scène. En volgens mij duurt die wel tien minuten of zo, die scène. Is bijna alleen maar in totale gedraaid, dus niet in close-ups. Uh, het zijn ook lange shots, weinig in gemonteerd, Wat het een heel documentaire gevoel geeft ook. Uh, ik denk dat hij dat ook puur geïmproviseerd heeft... en als een documentaire gedraaid heeft... Dat gevoel krijg je als je naar die scène kijkt. Dus het is in die zin helemaal niet een fictiescène. Die gevoelens van die mensen in die scène... die gevoelens zijn wel oprecht, lijkt het. Of het zijn briljante acteurs, maar dat idee heb ik niet. Zo is het niet gedraaid. Het zijn mensen die zichzelf spelen... en die gevoelens zijn echt. Nou, misschien ook wel, van, ja, weet je, wanneer, wanneer ben je er nou bij... dat iemand zijn eigen huisinterieur kapot slaat? dat het, het, je bent, ondanks dat het heel afstandelijk gefilmd is... ben je toch heel dicht bij die emotie. En dat, ja, dat is het misschien ook wel. dat het, uh, zo die woede en agressie... Dat je, die, dat je die samen voelt met alle mensen in die keuken. Ik snap wel, ik doe het niet... maar ik snap wel dat je je tafel in elkaar wilt trappen. Dus dat, dat is het ook, dat je dat wel toelaat... En dat is iets wat sowieso in die film zit. Mensen, die, bedoel, de emoties van alle mensen in de film zijn niet vreemd voor mij. En ik denk voor de meeste mensen niet. Alleen, uh, ik laat ze niet altijd zo toe. of ik handel daar niet altijd zo naar als de mensen in die film. Als een Gummang. Dat maakt die film wel fascinerend voor mij. En hallo, my little guinea. Ja, ik probeer wel in mijn films ook heel dicht bij die. bij die, ja, die eerste, primaire emotie te komen. Dus, um, dus uh, dat mensen inderdaad ook echt boos worden of het echt niet meer weten. Um, die, er zijn natuurlijk ethische grenzen die je met. Die, die liggen anders in een documentaire dan in fictie. Fictie kan je ethisch gezien verder gaan. Ik denk dat denk ik dat ook het belangrijkste verschil is tussen fictie en documentaire. Maar ik probeer wel op die grens te gaan zitten. Dus in, de, in bewaarders, mijn laatste film, zitten een paar gesprekken tussen uh, ja, personeel in de gevangenis, de bewaarders en uh, gedetineerden waar. Uh, dat gebeurt. Dus de, dat zijn dan ook meteen de sleutelscènes van de film. Ja, de... Jullie gaan met mij werken. Jullie hebben niks. Als jullie één keer met je zee komen, ik zeg jullie, bedrijf je niet, klat je niet, vermoordigd. Ja, ik, ik zeg jullie nou, ik zweer het, dit, ik meen het, kijk maar in boven. Jij ook, dikke, jij met je handen hier zijn. Dit, dit, dit, Vooral jij, dikke, frisse weer. Fuck jou, helemaal, pik. Dit is een bedreiging hoor. Ja, bedreiging is ja. goed. Doe maar bedreiging. Dan zet ik erop bij je maar Hier kijk ik een rapport voor. Ja, goeie ja. ja, je ja, mama. Goeie op je mama. zo op je mama. En een oude film, Regels van Matthijs Het dus gaat over een jeugdvriend van mij die uh, autistisch was. En ja enorm in conflict met de buitenwereld. En zijn woede... en frustratie en onmacht... daar ben ik, denk ik... behoorlijk dichtbij gekomen. Stuur ze maar naar mijn advocaat. Ze hadden gezegd dat er geen dagvaring zou komen. Ze houden nooit een woord! Wat wilden ze van mij? Dus Dat was voor mij wel een voorbeeld van... Ja, dat ik daar... Zeg, wat, ik, wat ik probeer om zo dicht bij... onze basisemoties te komen... is dus bij hem behoorlijk goed gelukt. En dat probeer ik eigenlijk altijd wel om in een film wel een paar van dat soort momenten te hebben... Eigenlijk waarin mensen dus de decorum verliezen of controle over zichzelf kwijt zijn. Uh... En waarom vind ik dat interessant? Misschien omdat het wel heel veel verklaart van waarom we doen wat we doen. Ja, en dat is in... Uh... Gummo natuurlijk. Hey, Continu aan de hand, er is bijna geen decorum meer. Dat is wat, wat, wat voor stad leef je in als er geen decorum meer is? Ja, dat is Gummo. I love my little dog and my dog he loves me. I'm gonna cherish that dog meet the green bay tree. My little dog goes wow. Little hen goes cluck cluck. Little pig goes mm-mm. Little duck goes quack quack. Little guinea, potterak. But my rooster goes cock-a-doodle-doo. De favoriete filmscene van Mark Schmid, documentairemaker... en zijn eigen film Bewaarders, is nog terug te kijken via NPO Gemist. Buffalo Tom, wereldberoemd waren ze in de jaren negentig... stonden op grote festivals als Pink Pop, ze komen uit Boston. Ineens is er een nieuw album, Quiet and Peace, voor het eerst sinds 2011... en dit nummer staat er op Saturday. To cut through my arms today A bird without a song It's all so hazy And you've been away so long Got your tongue today? Your hair like Brian Jones? I'm not done pacing. Can't you play along? van Buffalo Talmud, nummer Saturday. Zometeen kunt u luisteren naar Focus van de NTR op deze zender. En morgen in Nooit meer Slapen komt theatermaker Sadatin Kimisius... op bezoek om te vertellen over zijn voorstelling in de reeks Metropolis... die hij maakt samen met het Nationaal Theater. Het gaat over verhalen in de stad en in dit geval over een zwarte school... die probeert wat hoger op te komen. Dat allemaal morgen en voor nu een hele goede nacht.